Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Oh, oh. Door meegens met het NOS Journaal. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn bij een brand in een kartonfabriek tientallen mensen omgekomen. De politie spreekt in een krant van zeker 32 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens de brandweer brak het vuur midden in de nacht uit in het vijf verdiepingen tellende gebouw. Op dat moment lagen er mogelijk 70 medewerkers te slapen. Bijna 60 mensen zijn bewusteloos naar een ziekenhuis in New Delhi gebracht. Noord-Korea zegt een belangrijke test te hebben gedaan op een raketbasis in het westen van het land. Staatspersbureau spreekt van een succesvolle test van grote betekenis. Mogelijk ging het niet om het afvuren van een raket, maar is er een raketmotor getest. Dat gebeurde op een basis die deels werd ontmanteld na de geslaagde top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en president Trump. Toen het overleg tussen beide landen steeds moeizamer verliep... werden dit jaar op de basis weer militaire activiteiten gezien. De Saoediër die vrijdag drie mensen doodschoot op een Amerikaanse vliegbasis... heeft kort daarvoor met drie landgenoten videobeelden van grote schietpartijen bekeken. Die drie zouden ook Saoedische leerlingen van de basis zijn. Een van hen zou het schieten vrijdag hebben gefilmd... de andere zouden de beelden in een auto hebben bekeken. Na de schietpartij werd de schutter door een agent gedood... The Favorite is de grote winnaar van de European Film Awards... die zijn uitgereikt in Berlijn. Kostuumdrama werd uitgeroepen tot beste Europese film... en Jorgos Lantimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Olivia Colman, die koningin Anne speelt... kreeg de onderscheiding voor beste actrice. Ook de prijzen voor beste comedy, camerawerk, montage... kostuums en visagie waren voor The Favorite. Het weer, de komende uren vanuit het westen regen en aan zee een stormachtige wind. Vanmiddag zon, wolken en wat buien en dan waait het iets minder hard. Maar vanavond neemt de wind weer toe in kracht tot stormachtig. En het wordt vandaag een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Opstand. Pakkenpap. So good fun. So, We're Ik val... It is all.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 No Dasher This party ain't just sitting me